Tien uur, Doral Megens met het NOS-journaal. De Koerdische enclave Afrin in Syrië... is in handen gevallen van Turkse militairen en het Vrije Syrische leger... zegt de Turkse president Erdogan. Volgens de president heeft de Turkse leger het centrum helemaal onder controle... en zijn de Koerdische IPG-strijders verjaagd. Maar dat wordt nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... is de helft van de enclave overmeesterd... en verzetten de IPG-strijders zich nog hevig. De gemeente Amsterdam stelt strenge voorwaarden... aan mensen die vandaag komen demonstreren in de stad. Vanmiddag is er een demonstratie tegen racisme. De gemeente verwacht ook tegengeluiden. Demonstranten mogen geen slag- en steekwapens... verstevigde spandoeken en vuurwerk bij zich hebben. Gezichtsbedekking en beschermende kleding zijn ook niet toegestaan. Een tegendemonstratie is niet verboden... maar er wordt volgens de gemeente wel gelijk ingegrepen... als een confrontatie dreigt. 110 miljoen Russen kunnen vandaag hun stem uitbrengen... voor een nieuwe president... Gisteravond Nederlandse Tijd opende in het uiterste oosten al de stembureaus. Inmiddels kan in alle elf tijdzones van Rusland worden gestemd. President Poetin zelf meldde zich vanmorgen bij het stemlokaal... in de Academie der Wetenschappen in Moskou. Om zeven uur vanavond worden de eerste uitslagen verwacht. De Braziliaanse oud-voetballer Romario wil gouverneur van Rio de Janeiro worden. Volgens hem heeft de stad urgente veiligheidsproblemen... die vragen om een andere aanpak. Romario erkent dat hij geen leidinggevende ervaring heeft maar dat hij alles wil laten zien wat hij in het leven heeft geleerd. Vorige maand heeft het Braziliaanse leger... de leiding van de politie in Rio overgenomen... om daar het extreme geweld te stoppen. Zwaar bewapende drugsbendes en paramilitaire milities... vechten op straat hun veters uit. En het aantal moorden is in twee jaar tijd met een kwart gestegen. Het weer in het noorden en midden opklaringen... in het zuiden wat meer bewolking. maximumtemperatuur vandaag 2 graden boven nul...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 E-matching. Dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op één. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Poon. Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT. Vandaag hoort u bij ons dat zogeheten boemerangkinderen nu ook weer terug thuis bij hun ouders gaan wonen. Maar dat ze dat op een heel andere manier doen dan vroeger, in de jaren 50... in de tijd van volksvijand nummer 1, de woningnood. U hoort ook dat Pop, Tempel, Paradiso 50 jaar bestaat... maar dat het daarvoor een gebouw was met... Een tempel voor God, en dat dat beeld na decennia gestopt is met naaktfoto's. Ook deze zondag. Waarom Obama zich een populist noemde, en dat de geschiedenis van het woord populisme en het gebruik ervan kritisch is bestudeerd in Cambridge, nota bene. We haken ook natuurlijk in op de gemeenteraadsverkiezingen... en horen hoe plaatselijk belang steeds meer en meer bepalend is. En in onze documentaire tot slot aandacht... voor de beroemde architect Aldo van Eyck, die meer dan 700 iconische speelplaatsen ontwierp. En het was net in het nieuws. 110 miljoen Russen kiezen vandaag Poetin opnieuw als president. In elf tijdzones zelfs. Maar in plaats van de verkiezingen... Zijn het de Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter die deze week het nieuws domineerden? Slachtoffers van een nog net niet gelukte moordaanslag in Engeland met Russisch schrift. De Britse reactie hierop is heftig. Premier May heeft gereageerd met het uitzetten van 23 Russische diplomaten. De VN moet worden ingeschakeld. Poetin vraagt zich af openlijk of de Engelsen geschrift zijn. Zet ook weer 23 diplomaten uit. Nou ja, het is een internationaal maar vooral natuurlijk ook een persoonlijk drama. En bij ons Ben de Jong, spionage en Rusland deskundige van de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom. Um, om te beginnen, die situatie waar het nu om gaat. Het, het, het lijkt bijna een, een klassieke spionage thriller of uh, film of boek. Novichok, dat is het uh, gif wat gebruikt is en dat zou het meest dodelijke gif ter wereld zijn en komt uit de voormalige Sovjet-Unie. Ken je het? Uh, nou, ik uh, kende het niet. Uh, ik denk dat heel weinig mensen het overigens kenden voordat het uh, onlangs in de publiciteit kwam. Maar het is kennelijk in de jaren 70 en 80 in de toenmalige Sovjet-Unie geproduceerd... in strijd met allerlei internationale verdragen. Ja, en even nog simpel gezegd, als je nou een aanslag wil plegen op iemand... en je hebt een onbekend gif, maar je gebruikt het wel... dan loop je toch het risico dat het getraceerd wordt naar degene die het gemaakt heeft. lijkt me niet handig. Um, nou ja, dat hangt er heel erg vanaf. Kijk, uh, ze hebben in het verleden, ook in de Sovjet-tijd... maar ook bijvoorbeeld uh, ten tijde van uh, de aanslag... de moord op uh, Litwinenko in Londen in 2006... Uh, vaak uh, gewerkt met uh, eigenlijk heel onbekende gifsoorten. En uh, ja, die hebben natuurlijk vanuit het perspectief van de dader... het grote voordeel dat je dat de behandelende artsen niet onmiddellijk weten waar het om gaat. Ze kunnen uh, niets uh, ondernemen eigenlijk in medische opzicht En bovendien, uh, ja, de doodsoorzaak kan uh, soms niet eens worden vastgesteld. Er zijn uh, gevallen bekend waarin uh, formeel, uh, officieel, door een lijkschouwer... een hartaanval werd geconstateerd van zo'n slachtoffer... van een Russische aanslag in de Sovjet-periode. En waarbij pas een aantal jaren later bleek dat het in feite een moord was geweest. Ja, maar is het nou de opzet om te verbergen wat ze doen... of is het de opzet omdat er een soort dreiging van uitgaat... van nou, weet dat we altijd in staat zijn om jullie te pakken, waar ook? Nou, dat laatste zeer zeker. We weten natuurlijk niet uh, uh, laten we zeggen, of deze aanslag... net als overigens de moordaanslag op Litwinenko destijds... heel incompetent is uitgevoerd. Uh, dat de bedoeling toch eigenlijk een andere was. Maar de functie daarvan is zeer zeker om, eh, laten we zeggen, kritische Russen in het buitenland... Eh, om, om die te intimideren, om verraders te straffen. Eh, Poetin is iemand die echt eh, toch redelijk geobsedeerd is... door het idee van eh, verraders, die moeten we opjagen, die moeten we pakken. Ook al eh, hebben we ze, zoals eh, Skripal, eh, destijds eh, gratie verleend... Eh, toen hij werd uitgewisseld in 2010 tegen die Amerikaanse Russen. Ja, want dat, dat heeft, zijn, zijn persoonlijke ja. geschiedenis is dat. Hij was een spion, werd dubbelspion... Vertel even hoe... Ja, ja, Skripal was een, een officier van de militaire inlichtingdienst van, van Rusland. De GRU. En uh, uh, hij uh, was gerecruiteerd door de Britse inlichtingendienst uh, MI6. En hij werkte dus voor de Britten. Is op een gegeven moment in Rusland opgepakt. Is veroordeeld. Heeft een aantal jaar vastgezeten. En is in 2010 in de zomer. Toen die tien Russen in de VS werden gearresteerd. Omdat ze daar spioneerden. Uh, is, hij tegen, is hij een van de vier Russen geweest. die uh, Tegen die uh, tien andere Russen. Uh, is, uitgewisseld. is uitgewisseld op het vliegveld van Wenen op een klassieke manier. Zou ik, ja, zou ik even, even de vraag, hoe zeker, hoe zeker kunnen we ervan zijn... dat Poetins hand zelf hier achter zit? Net als vroeger de hand van Stalin er altijd achter zat... He, die dat zelf ja. zo'n zo aantekeningen maakte, executeren. Kunnen we daar zeker van zijn? Nou, daar kunnen we op dit moment niet helemaal zeker van zijn. He, ik, ik denk dat die zekerheid die zal hoogstwaarschijnlijk komen... bijvoorbeeld als Poetin op een gegeven moment... van het politieke toneel verdwijnt. En dan zal ze een opvolger die zal waarschijnlijk... met uh, enige graagte de vuile was uh, willen buiten hangen. Uh, misschien een overloper uit de gelederen van de Federale Veiligheidsdienst... Uh, die uh, kennis daarover heeft. En maar uh, dat soort dingen komt met grote vertraging. Maar uh, bijvoorbeeld in het geval van... Um, de moord op Litwinenko, dus uit, in 2006... Ja, heeft, dat is een paar jaar geleden met dat polonium -geval, Met polonium 210 ja, ja. ook, ook een heel zeldzaam uh, gif. Uh, maar in het geval van Polonium heeft, uh, van Litwinenko... heeft dus een Britse onderzoeksrechter geconstateerd... dat hoogstwaarschijnlijk Poetin zelf de opdracht daartoe heeft gegeven. Maar hij kan het natuurlijk ook niet echt bewijzen. Dus in jouw deskundige mening... denk je dat het hoogstwaarschijnlijk is dat hij dat wel heeft gedaan? Uh, nou, als ik er een goede fles whisky om zou moeten verweren... Zou ik, denken, zou ik die willen inzetten op de veronderstelling... dat Poetin hiervan op de hoogte was, ja. Ja, want... Uh, Jos zei het net al even, Stalin deed het ook zo. Wat Poetin doet past in een lange Russische traditie. Uh, denk niet dat je daarmee wegkomt om ons te verraden... waar je ook bent, we zullen je pakken. Is het, is het zo simpel zo als in de spionage-thrillers? Uh, nou ja, uh, <laughs> het is vrij simpel, maar het is denk ik wel juist, ja. Kijk, dat uitschakelen van, met name als het gaat om mensen... uit de sfeer van staatsveiligheid en zo, en dus inlichtingendiensten... daar zijn ze heel erg gebeten op, altijd geweest. En uh, ja, de, dat plegen van, van die moordaanslagen heeft een hele lange geschiedenis... Uh, ik bedoel, je kunt eigenlijk teruggaan tot bij wijze van spreken... aan het begin van de Sovjetperiode. periode Eén van de hele beroemde gevallen natuurlijk is Trotsky in Mexico in 1940. Maar er zijn ook, uh, ook heel veel minder bekende slachtoffers... van waar niemand vandaag de dag nog de naam kent. Ja, en, en ze nemen de tijd dus, hè? want je noemt net Trotsky. Dat heeft heel lang geduurd voor ze die te pakken hadden. Maar ja. deze meneer heeft ook zes of zeven jaar uh, vrij rondgelopen. Ja, we weten natuurlijk niet officieel... We, we weten niet wanneer deze operatie officieel begonnen is. Hè? Maar van de operatie tegen Trotsky... Weet we het wel. En dat heeft ongeveer een jaar of twee geduurd voordat ze hem uiteindelijk te pakken kregen. En maar een van, de, een van de hele interessante dingen vind ik altijd zelf: het is wel enigszins luguber, is ook uh, waar ze heel veel gebruik van maken, is van allerlei exotische gifsoorten. En wat je dus nu ook weer ziet in het geval van uh, Novichok, in het geval van uh, Litwinenko en Polonium 210 uh, En er zijn ook andere voorbeelden van. Uh, de beruchte paraplu-moord in, uh, in Londen in 1978, waar de KGB waarschijnlijk ook een, een hele belangrijke rol in speelde. Ja, even uh, een paraplu die was een dat, soort uh, wapen geworden. Ja, dat was een technisch hoogstandje, zou je kunnen zeggen, in allerlei opzichten. En één daarvan was dat in die paraplu was dus een schietmechanisme ingebouwd. En daarmee werd een hele kleine capsule in het lichaam van het slachtoffer ingebracht... en daar zat ook weer een heel zeldzaam gif En de artsen zaten met hun handen in het haar. Dat gif was ricine, wat ook uh, voor zover bekend... nooit eerder uh, voor zo'n doel was gebruikt. Uh, en uh, uh, de artsen zaten ook weer met, met hun handen in het haar. Wisten niet, uh, net als in het geval van Litwinenko... wat heeft die man nou in zijn lichaam gekregen? Wat is er aan de hand? En... Heb je iets van een verklaring ervoor? Want we hebben nu in Nederland kun je gewoon via YouTube... met een beetje geluk kun je aan bepaalde poeders komen en klaar is Kees. Uh, dus het is allemaal makkelijk te krijgen, het gif. Waarom zo, zo vreemd gif? Waarom? Wat, wat zit daarvan Je hebt het al een paar keer gezegd, het is om de iedereen in verwarring te brengen. Maar zit er nog avonturisme of iets anders achter? Of romantiek of wat dan ook? Uh, nee, ja, ik, nee, ik denk dus dat het uh, de belangrijkste functie is... om uh, iedereen in het duister te laten, ook wat de herkomst ervan is, hè? Als, als men niet weet wat het is. En ook, ja, kijk, het gaat hier duidelijk om een organisatie... destijds de KGB en nu uh, waarschijnlijk dus de FSB... de Federale Veiligheidsdienst in Rusland. Ja, die, die, die studeert hier echt op. Maar ben... Dus die willen misschien dat, dat soort dingen... Op, op een gegeven moment ook echt gebruiken, kan ik mij voorstellen. Het klinkt cynisch, maar zo werkt elke, eigenlijk elke bureaucratie, toch? We hebben het dus, we gebruiken het. Maar kan je mij uitleggen, in de tijd van de KGB kan ik me... Ja, door het lezen van al die thrillers van Le bijvoorbeeld... kan ik me nog iets voorstellen bij wat een spion doet. Maar in 2018, denk ik, maar dat is misschien dom... dat alles gebeurt met computers, hacken, uh, elektronische surveillance... noem het maar op, waarvoor... er zijn blijkbaar dus heel veel spionnen nog. W wat, wat doen die? Uh, nou ja... Je wilt bijvoorbeeld informatie zeg maar, over de intenties van politieke leiders. Om een voorbeeld te noemen. Tegenwoordig zegt men over het algemeen... en ik denk dat dat wel juist is... dat het Kremlin is net weer zo'n gesloten toestand is als vroeger. Wat er eigenlijk in het Kremlin gebeurt, dat is volstrekt ondoorzichtig. Kijk, wat er in het Witte Huis gebeurt, dat weet natuurlijk de hele wereld. Want dat komt elke dag ook op Twitter. Maar wat er in het Kremlin gebeurt, dat weet niemand. Nou, stel nou dat je... Behalve natuurlijk de, de, degenen die daar rondlopen. Maar stel nu dat je als Amerikaanse inlichtingendienst, als CIA... iemand zou weten te recruteren, een informant... in de directe omgeving van Poetin... die toegang heeft tot wat zich daar afspeelt. Dus het ouderwetse spionagehandwerk, dat is nog steeds. Dat bestaat nog, nog, nog wel degelijk. Vaak heel in, in combinatie met moderne technische middelen... He, dus bijvoorbeeld als het gaat om uh, wat een tijd geleden gebeurd is... Uh, dat beruchte computervirus Stuxnet, wat, uh, wat bedoeld was om uh, uh, de, de, het Iraanse uh, nucleaire programma te verstoren. He, dat je, je kan je heel goed voorstellen dat dat bijvoorbeeld is ingebracht... in dat Iraanse computersysteem door een menselijke, uh, uh, door een menselijke bron, door, door uh -huh. een agent... Okay. Uh, die dat al dan niet bewust... Uh, op die manier dus dat computersysteem besmet heeft. En net als dat er nog steeds dus overal spionnen zijn... vertelde je mij uh, van de week dat er ook nog uh, rondzwervende uh, groepjes... mannen zijn uh, op zoek naar spionnen om uit te schakelen? Uh, in het geval van de Russen bedoel je? Ja. Uh, nou, ik, ik, denk, ik, denk niet dat die, ik denk niet dat die permanent door uh, West-Europa rondzwerven... maar mijn idee is meer dat uh, zo iemand... Uh, die wordt voor een kortstondige missie naar het Westen gestuurd. Denk bijvoorbeeld aan de waarschijnlijke daders van de aanslag op Litwinenko. Daar weten we dus meer van, want die is heel grondig uitgezocht al, lang, al inmiddels. Dat waren twee Russen. Die kwamen uit Moskou overvliegen. Die gingen gezellig naar een voetbalwedstrijd van, ik geloof, Arsenal in Londen. En tussen het bedrijf door hebben ze Litwinenko omgelegd, om het een beetje bot te zeggen. Nog even tot slot dan, Ben de Jong. Nu wordt er gezegd, ja, voor Poetin is het heel erg prettig dat dit gebeurt... want dat bevestigt een beetje het beeld van een heel vijandig Europa... die hem beschuldigt van van alles, uh, omdat vandaag die verkiezingen zijn. En het zou voor mij misschien ook weer prettig zijn... omdat het de aandacht afleidt van allerlei andere narigheid in Engeland. Denk je dat er ook zo gedacht is door Poetin? Laten we dat nu eens doen, want uh, de verkiezingen komen eraan... en uh, dat mobiliseert de boel weer. Um. Nou, ik weet niet of, die, of, of het zo zorgvuldig gepland is. Maar er is één ding wat ik denk, waarvan ik denk dat het hem niet slecht uitkomt. Uh, en dat is, kijk, uh, als het Westen zich tegen hem keert... En, en allerlei kritische dingen over Rusland zegt... dan kan hij de mythe... Verder in stand houden en verder propageren onder zijn eigen bevolking. Van, kijk eens, wij worden bedreigd. Die arrogante westelingen die ons al eeuwen kleineren en schofferen. Daar moeten we stelling tegen nemen. En jullie moeten allemaal achter mij gaan staan. En dat is wat hij wil. Dus dat is dus de dus externe invasie. Wat de interne stabiliteit, dus de stabiliteit van zijn eigen ja, privésysteem, kun je wel zeggen. Uh, verder bevordert en, en, en, en daardoor in stand houdt. En dat is voor hem een hele belangrijke functie van al dit gedoe. En de Jong heel hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Aanstaande woensdag mogen wij ook gaan stemmen. Ditmaal voor de gemeenteraad. En daar is blijkbaar steeds minder animo voor. Behalve als het om dorps- en stadspartijen gaat. Liefst zo klein mogelijk. Met het motto eigen straat, geen windmolens in de achtertuin... De, de dorpsstraat moet anders eruit zien. Maar goed, dat soort kleine dingen. Voor de rest is de motivatie voor ons als kiezer mager. De gemeente staat ver van ons af. Kort gezegd, het gaat niet lekker met wat het voorbeeld... van de zogeheten representatieve democratie zou moeten zijn. En om te achterhalen hoe dat komt en of het ooit beter en anders was... bij ons historicus Hans Zwollaert en oud-burgemeester van Amsterdam... Job Cohen. Zij stelden samen met andere auteurs het boek De Gemeenteraad samen. Job Cohen, iedereen kent u, zeg ik maar. We mogen je zeggen, want... Uh, Zoek u het maar uit. was Alleen ooit best. onze baas, ook nog eens een keer voor korte tijd. Maar goed, u, uh, je bent nu hoogleraar gemeentekunde in Leiden. En Hans Vollaard, die onderzoekt aan de Universiteit van Utrecht lokale politiek. Welkom. Ja, en is geloof ik antropoloog. Hè? Politicoloog. Politicoloog. Mijn god, wat zitten we er lekker Bijna naast. Goed. Bijna goed. Goed, desondanks, van harte welkom. Laten we maar meteen eh, over de zaak zelf gaan praten. Jullie beginnen je boek met een klaagzang, met een, een opsomming van allerlei klachten over de, de, laten we zeggen, het imago van de gemeenteraden in den landen. Verruwing, desinteresse van de burger, tekort aan plaatselijke politici. En dan hebben we het nog niet over de poging van de onderwereld om eh, in de politiek terecht te komen. Een imagoprobleem, Jopoken Hen op zijn zacht gezegd, heeft de gemeente. Ja en nee. bedoel, De dingen die je opzomt, dat is allemaal waar. Er staat tegenover dat uh, toch altijd nog een meerderheid in Nederland... al is het maar een krappe, gaat stemmen. Er zijn ook geen andere manieren die, die meer laten zien... dat mensen geïnteresseerd zijn in gemeentepolitiek. Uh, over het algemeen zijn mensen, als je ze vraagt... wat vind je er nou van, zijn ze eigenlijk helemaal niet ontevreden over hoe het gaat waarbij ook wel weer gezegd moet worden... dat ze niet altijd met heel veel kennis van zaken spreken. Maar ik denk ook dat heel veel mensen denken... Van, nou ja, het gaat eigenlijk wel goed in mijn gemeente... dus ja, wat zou ik me daarmee bemoeien? Um, en en uh, nou ja, het stelsel wat we hebben is ook alweer zodanig... dat uh, diegenen die uh, uh, over ons be besturen, dus, uh, dus de burgemeester en de wethouders... Ja, die worden wel degelijk door die gemeenteraad echt goed in de gaten gehouden. Je zegt net iets, uh, je zegt uh, de mensen die denken... oh, ja, waar gaat het precies over, het gaat goed, waar zullen we ons druk over maken. Laten we even luisteren naar een moment uit 1970... waarin mensen op de straat, dat deden ze toen ook al, gevraagd wordt waarvoor is ze eigenlijk, wat doet een gemeente? Kunt u me vertellen waarover een gemeenteraad beslist? Over alles en nog wat? Nee, je beslist natuurlijk wel over uh, verschillende dingen... zoals toewijzen van woningen en uh, verkeersoplossingen uh, in, in een gemeente. Over handenbelasting, meneer. Ik geloof dus over de gehele rust in de stad of woonplaats. Goed, vrede, rust in de stad of woonplaats. En natuurlijk niet onbelangrijk hondenbelasting. Maar is dat... Over van alles en nog wat. <laughs> ja, maar is dit ook niet... Aan de ene kant ook het probleem... dat de mensen niet precies kunnen... het gevoel hebben, we snappen het niet precies wat ze aan het doen zijn. Hans van Nou, Wat je in ieder geval ziet, dit, uh, en dat is in ieder geval het beeld van de laatste jaren... dat we als politicologen ook uh, goed uh, kennen. Omdat pas de laatste jaren ook daar wat onderzoek naar uh, gedaan is. Mensen best tevreden zijn over de... Output die uh, gemeenten uh, leveren. He, de, de rust in de wijk, uh, de vrede in de wijk, het uh, belastingniveau, het voorzieningenniveau. En daar zijn ze best uh, tevreden over. He. Dus op dat punt is er ook echt geen imago-probleem uh, van gemeenten. <lacht> het probleem zit er meer aan de, nou ja, zoals wij dat dan als politicologen noemen, de inputkant. wel ja, je... eens uh, in mensentaal wat dat is. Uh, of je als uh, uh, burger het idee hebt dat uh, raadsleden uh, zich bekommeren om wat jij vindt. Uh, dat je uh, je stempel kan drukken op het uh, lokale beleid. En daar zijn veel burgers, uh, ik geef een magere vijf en een half jaar voor, zijn gewoon niet zo te, tevreden over. Dus, dus in die zin is, lijkt de gemeenteraad heeft hetzelfde probleem als het parlement en de politiek als zodanig. Het is geen uitzondering. Nee, gemeenteraden hebben hetzelfde probleem als de Tweede Kamer. Zij dat het het probleem van de de Tweede Kamer volgens de onderzoeken groter is dan voor gemeenteraden. Ja, het blijft dan wel curieus dat na de Tweede Kamerverkiezingen... meestal toch nog meer mensen toekomen dan naar die gemeenteraad. Maar goed, dat, dat, dat laat dat maar even wat het is. Laten we even teruggaan ja, naar... Ik denk naar, dat dat echt komt ja, doordat, doordat, doordat, doordat mensen in de gemeente denken... van ah, dat gaat eigenlijk wel. Terwijl je in bij de, als het gaat over, over de, de, de centrale overheid... ja, dan weten mensen dat daar echt... Ja. nou, dan gaat het over belastingen. Wat doe je daar nou precies mee? Dan gaat het ook echt over, over vaak nog wel weer grotere verschillen... Dan in die gemeenteraden ja. zijn. Ja, Hoewel er dus, dus, dus ook alweer een paar echt nou, significante punten zijn. En bijvoorbeeld op dit ogenblik over, over woningtekorten. Uh, ja. uh, die er, echt in het in het hele westen van het land belangrijk zijn. En waar mensen echt ver, en verschillende partijen of verschillende ja, opvattingen al. Je, je ziet in Amsterdam hebben. voortdurend ook uh, in, in de reclame van politieke partijen wordt een ja. woningenprobleem en dat er te weinig woningen voor de minder, minder bedeelden of de middenpartijen zijn, wordt steeds genoemd. Maar ik wil even met jullie terug naar jullie boek. En naar het moment dat jullie in dat boek hebben jullie een prachtig een foto van een gemeenteraad van doorwerkt, Zeven gemeenteraadsleden. 300 inwoners of iets dergelijks. Op de foto de burgemeester met ambtsketting, uh, Dorpsnotabelen. Was dat de situatie van... is dat kenmerkend voor de gemeenteraad in de 19e eeuw... wat je daar ziet, die foto? Ja, in ons boek hebben we 150 jaar gemeenteraad onder de loep genomen. Dus vanaf uh, 1851. Dat voor het eerst gemeenteraaden uh, direct uh, werden verkozen... door een aantal burgers. En inderdaad kan je die eerste periode... van grofweg 1851 tot Eerste Wereldoorlog... Uh, omschrijven als het notabele bestuur. He, dat uh, de, de mensen van stand van het dorp... de notaris, uh, de fabrikant... Uh, uh, de, de edelman, uh, dat die de leidende figuren waren in de lokale politiek. Ja, en, en het probleem wat je net schetst wat jullie net schetsen de mensen hebben het gevoel, die politiek, ook die lokale politici, die gemeenteraad, maakt zich niet druk om ons. Die, die we trekken zich wel iets voor ons aan. Hoe zat dat toen? Want op diezelfde foto, die Job Kent, staat ook een bakker, geloof ik, en een boer. Hè? Die zitten ook ergens aan tafel. Die, die beroemde kloof, was die er toen? Uh, vind ik heel moeilijk om dat nou precies te zeggen. Hè. Wat je wel ziet is dan wel weer een tijdje later, zo vanaf de jaren 20... en dan met name in de grote steden. Daar hebben we opkomst ook van de sociaaldemocratie. Uh, maar niet te vergeten ook de katholieken, de gereformeerden... de ARP, de KVP, die begonnen toch steeds meer een belangrijke rol te spelen. En uh, je zou zelfs kunnen zeggen, in ieder geval als het vanuit die sociaaldemocratie gaat... Ja, die is, de, het wethouderssocialisme is toch een hele bekende kreet Mensen als Drees, maar ook Wie Bouwt. In, in Amsterdam een hele belangrijke wetba wethouder geweest. Wie bouwt, wie bouwt. Dat was een mooie kreet daarvan. Maar dat betekent dus dat die voorbeelden die je noemt. die wisten dus die beroemde kloof te overbruggen. Hmm. Dat weet of ik niet of dat zo is, maar als we daarop terugkijken, wat zien we wel wat, wat dan, voor je, belangrijke ja. dingen ze gedaan hebben. Maar of op dat moment de bevolking dat gevoel ook heeft gehad van daar zitten de mensen die voor ons zitten, dat vraag ik me af. Ja, ik denk dat er niet zo heel veel verschil is tussen toen en nu. Ja, ja, ja. Maar de, de, de, de kloof is in die zin wel groter, dat je allereerst in de tijd van standspolitiek van notabele bestuur was die sociale afstand al heel groot. En laten we niet vergeten, tot 1923 hebben vrouwen niet gestemd. Uh, een deel van de mannen mochten nog niet uh, stemmen... vanwege belastingkiesrecht. Dus in die zin was er wel een kloof. Maar het zijn precies de voorbeelden die Job Cohen uh, ook noemt. Uh, dat uh, de sociaal-liberalen, de sociaal-democraten... in Winschoten, in Friesland, uh, Amsterdam... juist in de, uh, uh, de gemeenten waar uh, arbeiders uh, het uh, moeilijk hadden... Mm -hmm. en dat die probeerden aan te geven... van ja, het maakt wel uit wat lokale politiek voor je doet. Want dat was natuurlijk lange tijd ook het... Uh, uh, de gedachte bij veel kiezers uh, en burgers... het maakt echt geen moer uit wat de lokale politiek doet. En dat is nu veel minder. Hoe vaak komen mensen juist niet protesteren bij gemeenteraden? Een en, al. Een en al. ja. Maar zou het niet ook in de tijd van de verzuiling... makkelijker en duidelijker zijn geweest voor mensen... Wat waar een politicus voor stond? Want die Zeker. hoorden toch bij zijn eigen clubje. Dus Zeker. zou die kloof... ...toen niet al sowieso veel kleiner zijn geweest. Nee. Ik weet niet of die kloof zo veel kleiner was... ...maar toen was het, ja... Met, met, ...je hoorde bij een, bepaalde, bij een bepaalde groep... ...dus als er gestemd moest worden... ...dan, dan ging je daarop stemmen. Ja, en dan maar dan dan dat betekent niet ook wel niet... precies een beetje wat die man... Mm, voor, ...waar die voor stond in, in ieder geval. Dat vraag ik me af. Ik denk dat je okay. meer dat algemene beeld er was... ...maar wat er nou echt precies in die gemeente gebeurde... ...weet ik niet of dat zo is. Ik, ik wil even naar een ander element uit die gemeenteraden, raden... Als je grote stappen neemt, en je, je kijkt even naar onze geschiedenis... dat de gemeenteraad, de SDAP, de voorloper van de Partij van de Arbeid... is een politieke factor geworden, is de politiek binnengekomen... via de gemeenteraad. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de SP in Nijmegen en Os. het populisme in Rotterdam. Is het ook een kraamkamer uh, van nieuwe politieke bewegingen, de gemeenteraad? Als er, laten we er eens zo naar kijken. Nou, Het is in ieder geval een kraamkamer voor veel uh, politici. Eh, we weten bijvoorbeeld dat uh, Torbekke, degene die de gemeentewet heeft uh, gemaakt... Uh, heeft eerst in de Leidse gemeenteraad uh, gezeten. En, en woonde, woonde daar. Scharenmarkt uh, 7 in Leiden woonde die. Hè? Precies. Het uh, huis ze... van Torbek staat daar. Juist. Ja. Dus uh, uh, uh, heel veel andere ja. politici ja. hebben eerst lokaal een ervaring opgedaan. En uh, ja, die sociaal-liberalen, sociaal-democraten... Uh, hebben ook eerst lokaal laten zien... van wij kunnen uh, het lot van de armen aantrekken. En daar maar... kunnen we wat voor doen. En op die manier... Uh, beweging opgebouwd die later ook landelijk kon doorbreken. Is dat niet ook de grap inderdaad, dat het eigenlijk laagdrempeliger zou moeten zijn, gemeentepolitiek? Dat, dat is het ook, naar mijn gevoel. Wat ik, wat ik zelf altijd heel bijzonder vond om te merken dat uh, in, in de tijd dat ik in Amsterdam zat, uh, die gemeenteraadsleden die daar ingekomen waren, heel vaak omdat ze in hun buurt of met iets wat ze in hun leven tegenkwam, uh, zich daarover opwonden en zich dus voor die gemeentepolitiek gingen interesseren. En wat vooral ook interessant is, datgene waar met, met het doel waarmee ze in die gemeenteraad kwamen, ze ook heel vaak gerealiseerd hebben. Dus in die zin is het ook wel weer een hele kleine stap tussen. als je op een gegeven moment echt iets wil in zo'n gemeente, dan kan je dat ook. Ja, en als je, als je kijkt naar de situatie nu: hè, we hebben, als je, als je gewoon welk dorp je ook binnenrijdt. of welke stad je ook binnenrijdt. overal zie je borden: lokaal dit, lokaal dat, gemeentebelangen zus, gemeentebelangen zo. Wat, wat hebben jullie daar aan verklaringen voor? Want laten we even bij en Heim stilstaan bij de Partij van de Arbeid. Die maken het zelfs mee dat. Afdelingen onder een andere naam dan de Partij van de Arbeid... met een lokale club te verkiezingen ingaan. Wat zegt dat? Wat, zegt dat nou, wat het over de PvdA zegt, moet u misschien... Even, nou, dat mag je ook beantwoorden. Ja. Maar wat, wat, wat zegt het over de PvdA en wat zegt het in het algemeen? Nou, of, of het echt heel veel over de, over de Partij van de Arbeid nu zegt, weet ik niet. Want die hebben al heel lang, zijn er ook wel vaker geweest... dat, die, dat uh, mensen vanuit diezelfde, in dit geval dan progressieve hoek... In, in gemeenten waar die progressieve hoek niet zo sterk was... bij elkaar zijn gaan zitten. Omdat ze dachten, van, dan hebben we meer impact... Uh, maar het feit dat, dat uh, die landelijke partijen veel minder uh, duidelijk zijn en dat lokale partijen op dit ogenblik een veel grotere invloed hebben, ja, laat ook zien dat, dat de, de, de traditionele politiek zoals we hem kennen of kenden, dat die aan het verkruimelen is. Ja. En dat en... zie jij met ook met partijen als DENK, met Forum voor Democratie, de PVV, de SP, allemaal die partijen die opgekomen zijn en die van de gro oorspronkelijk grote partijen als uh, het CDA, VVD en Partij van de Arbeid, die zijn dat van van het afsnoepen en waar dat heen gaat, dat weten wij we eigenlijk niet zo nee, goed. Nee, maar dat, dat hoop ik dan dat we daar iets over kunnen ontdekken. Overigens, wat de Partij van de Arbeid betreft, ik kan me erg vergissen, maar het zijn toch werkelijk ook afdelingen die bewust niet de naam Partij van de Arbeid gebruiken, maar een andere naam kiezen. Dat ik. zal vast ook wel, ook wel het geval ja. zijn, hoor. En, ja. en als we even teruggaan naar die, naar, naar die concrete situatie, als het nou zo is dat de gemeenteraad, de geschiedenis van de gemeenteraad, laat zien dat het eigenlijk, dat je als je de gemeenteraad goed bestudeert. Weet je wat de politieke ontwikkelingen voor de aankomende 50 jaar zijn? Zou het zo kunnen zijn? Kijk naar de opkomst van het populisme, naar Fortuin en Rotterdam. Kijk naar de, de, de, de, de lokalisering nu. Is het inderdaad het. het als je wilt begrijpen hoe de politiek eruit gaat zien... moet je dan vooral naar de gemeenteraad kijken. Er zijn in ieder geval wel bepaalde aspecten in de lokale politiek... die voorafschaduwing zijn geweest van wat je uh, landelijk ook gezien hebt. Hè. Denk in 1994 al, opkomst van Leefbaar Oesgeest, uh, Leefbaar Hilversum hè, met Jan Nagel. Oh ja. uh, die uh, ja, voorafschaduwing waren van de opkomst van uh, niet-massa-partijen... Uh, uh, uh, dus, uh, maar aan de andere kant, met die lokale partijen wordt nu gedaan alsof het iets heel nieuws is geweest. Hè, maar voor uh, de jaren zeventig was het bijvoorbeeld in Limburg en Bra uh, Brabant uh, uh, een ja. ongelooflijke hoeveelheid ja. lokale partijen, persoonslijsten. Ja, het was toch allemaal wel ergens, bleef ergens incidenteel, terwijl het nu een fundamentele ontwikkeling in de politiek lijkt. Dus ik, ik ben benieuwd, Jobke Hen, als je kijkt naar de, die lokalisering nu, is dat... Zegt, wat, wat, wat moet je daaruit leren voor de toekomst van de politiek als zodanig? Ja, vind ik heel moeilijk hoor, om, dat, om, om daarover iets, iets voorspellends te zeggen. Wat, wat, wat ik nu zie is wat ik net zei: het verkruimelen van, de, van, die, van de, de, de, de grote bewegingen die we met name in de vorige eeuw hebben gehad. En met name in de tweede helft van de vorige eeuw. Nou, de eerste helft ook wel weer. Die, die, die, die, ja, ja, maar, en, maar, en dat zie je trouwens niet alleen in Nederland, dat zie je ook in andere landen. Maar we krijgen dus echt een. Wel een beetje een probleem. Want eerst verkruimelden de grote traditionele partijen ja. via kleinere partijen. En nu verkruimelt alles. Is, dat, is dit beleven we het einde van de politiek? Om, om ter afsluiting? Nee. nee, helemaal niet. Want je, Hans ziet is juist, je ziet juist uh, nu dat uh, gemeenteraden zo flexibel zijn. en politieke partijen ook om een andere rol te vervullen. En die massa-partijen. Uh, dat is uh, langzamerhand van het verleden. Maar je ziet nu meer dat ze samen en met burgers... ook tussen verkiezingen in... proberen toch het, uh, ja, het, het beste voor dorp en stad te zoeken. Dus het is geen partijarena meer... maar gemeenteraad is meer een soort proces bewaken... dat burgers hun punt toch kunnen blijven maken. Ik vind het een heerlijk optimistisch einde. En, en misschien is het nog heel erg waar ook... dat we het uh, van de gemeenteraden en de burgers... als zelforganisaties, zoals dat met een mooi woord heet... moeten hebben straks in de toekomst. Heeren, bedankt. En het Mag... boek, het boek, ja, nee, zeg maar. Nou ja, nog één ding, hè, want wij zitten hier nu, maar we zijn met vier redacteuren geweest. Ook Joop van den Berg en, uh, en Geert en Bogaard, Die hebben daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld. Met heel veel mensen in het land die allemaal op de een of andere manier verstand van hebben. Het was Hans van initiatief. Hij wilde heel graag dat er nou ook echt eens een keer een grondig boek over gemeenteraden zou komen. En dat hebben we geprobeerd te ja. maken. En het boek ligt in de winkel, begrijp ik? Over twee weken, want eerst krijgen alle nieuwe gemeenteraadsleden een exemplaar. Uh, om eens uh, te lezen waar hun gemeenteraad vandaan komt. Goed. Hartelijk dank. De column van John Jansen van Galen. Het oudste verkiezingsaffiche dat ik mij herinner is uit 1948. Het intrigeerde mij, al was ik pas zeven. Op straathoeken in ons dorp werd opgeroepen voor de raad... te stemmen op de oude SDAP met een hoofdletter O... Wie maakte er nou reclame voor een partij die hij zelf oud noemde? Later begreep ik dat de oprichters, echte arbeiders... diep teleurgesteld dat in de nieuwe PvdA... de socialistische beginselen verkwanseld en verwaterd waren... daarom hun oude sociaaldemocratische arbeiderspartij... weer tot leven wilde wekken. Maar al gingen ze nog een samenwerkingsverband aan... met de Partij voor een Wereldregering, dat werd dus niks. En toch blijven mensen partijen oprichten... Democratie, zei Winston Churchill, is het slechtste van alle systemen... afgezien van alle anderen. En de schrijver I.M. Forster bepleitte two hurrahs voor democratie. Want drie hurraatjes is te veel eer. Woensdag ga ik dus weer taartjes eten met de kleindochters... want dat moet vanweilen mijn collega Willem Breedveld... politiek commentator van Trouw. Verkiezingen noemde hij het feest van de democratie... en dat moet je dus vieren. Met taartjes en twee hoeraadjes. Er wordt tegenwoordig weer zorgelijk gedaan over de democratie. Is twee hoeraadjes niet te veel? Britten maken van hun stemrecht gebruik om uit Europa te stappen. Amerikanen om Trump president te maken. Italianen geven een neofascist en een clown samen de meerderheid. In Oost-Europa triomferen bij verkiezingen antidemocratische instincten. Het zijn geen nieuwe zorgen. In de jaren 30 is de Weimar-republiek om zeep gebracht... doordat de meeste Duitsers via de stembus... Hitler en zijn handlanger steunden. Hij kwam niet aan de macht door een staatsgreep, maar langs de democratische weg. Weerbare democratie werd toen de leuze. De democratie moest zich verweren tegen stromingen... die democratische middelen willen gebruiken om aan de democratie zelf een eind te maken. Het is een duivelsdilemma. Moeten antidemocraten om de democratie te redden gedwongen worden een toontje lager te zingen? En als dat niet lukt... Het alternatief schetste ooit oud-minister Piet Hein Donner... als in Nederland een meerderheid voor invoering van de sharia is... moet dat maar gebeuren, zei hij berustend. Daar word je ook niet vrolijk van. Moeten we dan salafistische moskeeën sluiten en aldus de bijleggen... aan de wortel van de democratie zijnde tolerantie... ook tegenover wie zelf niet tolerant is? Dit lijkt vergezocht aan de vooravond van gemeenteraadsverkiezingen die doorgaans gaan over betaald parkeren... en de frequentie van de vuilnisophaaldienst. Maar ook in deze campagne stak racisme de kop op... waarop gevestigde partijen meteen een verlegenheid aan de dag legden. Moeten zulke uitingen weerlegd worden... als moreel ongepast afgeserveerd, dan wel genegeerd? Mij dunkt weerlegd. Elk racistisch vooroordeel kan feitelijk onderuit gehaald worden... wat beter is dan foei roepen of je schouders ophalen. Weerbare democratie uit zich niet in uitsluiting verboden of banvloeken, maar in betere argumentatie dan waar haar belagers toe in staat zijn. Had Hitler Duitsland ook veroverd als hij niet vooral met knokploegen en stenenregens, maar voortdurend met steekhoudende argumenten bestreden was? Dit is uiteraard niet bedoeld, dat schijn je er altijd bij te moeten zeggen om Thierry Baudet met Hitler te vergelijken. John Jansfralen, hartelijk dank. Je moet je danken. Het um, dit, dit, on, volgende onderwerp sluit hier enigszins op aan, toch? Uh, populisme is een heel beladen woord. Het doet ons denken aan een geschiedenis inderdaad van stampende laarzen... zwaaiende vaandels en de tot woede mennen van het volk. Maar niet altijd en overal wordt zo slecht gedacht over populisme. Want zelfs Obama noemde zich in 2016 nog maar trots, zelfs populist. Reden om... Uh, ons in de geschiedenis van dat woord te duiken. Dat vond Anton Jeker. Hij is als historicus verbonden aan de Universiteit van Cambridge... en auteur van kleine anti-geschiedenis van het populisme. Anton, hartelijk welkom. Okay. Uh, een een anti-geschiedenis, wat, wat is dat? Nou, de makkelijkste manier om het samen te vatten... is eigenlijk om te zeggen... ik probeer aan de hand van de geschiedenis... een tegenverhaal te geven... Um, over de manier waarop we vandaag over populisme spreken. Dus er zijn eigenlijk twee luiken aan het boek. Het eerste is een puur geschiedkundig of academisch luik, waarin ik wil zeggen, de manier waarop de hedendaagse politicologie en journalistiek over populisme spreekt, vergeet toch wel uh, bepaalde erg belangrijke nuances in de geschiedenis van dat populisme. En het tweede is ook een meer politiek luik, waarin ik wil zeggen, aangezien wij vandaag de dag het populisme associëren, of bijna exclusief associëren met identiteitsdenken, uh, ja, culturele bezorgdheden, een soort van roep om directe democratie, kan dat er Mogelijk voor zorgen dat we in onze politieke verbeeldingskracht beperkt worden. En ik wil eigenlijk een beetje historisch terugblikken en mezelf de vraag stellen: zijn er geen andere manieren om over populisme na te denken die voorbij die ja, identitaire obsessie gaan? En Obama duwt bijvoorbeeld aan dat in Amerika bestaat er wel degelijk een heel oude traditie die helemaal anders over populisme denkt. Laten we ja. meteen even naar hem gaan luisteren. Ik ben niet bereid om de notion dat some of the rhetoric that's been popping up is populist. You know, I ran in 2008 and the reason I ran again is because I care about people and I want to make sure every kid in America has the same opportunities that I had. Now, I suppose that makes me a populist. Ja, yeah, ik care mensen, Ik zorg om mensen. Dat maakt mij een, een populist is dat... Een, een andere Amerikaanse interpretatie van het woord, een, een verschil tussen Amerika en Europa in, in die zin? Ja, ik, ik wil dat we toch wel heel erg goed nadenken wat er zo bijzonder is aan, aan Obamas uitspraak. Dit is iemand die uitgekomen is voor Macron in de Franse presidentsverkiezingen, iemand die voor TTIP was, iemand die tegen de brexit was, die daar heel erg ja, een fervent tegenstander van was, die hier nu gewoon flagrant voor een groep Europese journalisten zegt uh, ik vind uh, dat populisme helemaal geen vies woord is. En ik denk dat het er deels mee te maken heeft dat hij ook uit een Amerikaanse traditie komt zoals in de burgerrechtenbeweging in de jaren 50, jaren 60 die vooral veel herinneringen heeft aan het originele Amerikaanse populisme met een grote P in de late 19e eeuw. Dat eigenlijk ook de beweging is waaraan wij vandaag de dag uh, het woord populisme danken. Ja. Uh, je noemt het nu het populisme in Amerika. Kun je, kun je ons een beetje uitleggen? Want wij denken altijd bij populisme, inderdaad, zoals je net zelf al zei: een identiteitspolitiek, so enzovoort so enzovoort. Dat in Amerika is een hele andere traditie. Leg eens even toe wat het is en wat het was. Ja, dus het woord populisme wordt eigenlijk met een grote p toen er tijd, zoals ik al zei, in 1892 uitgevonden. Om een partij genaamd de People's Party te betitelen. Want iedereen wist hoe men uh, een democrat of een republikein noemde. Want die behoren tot de democratische en republikeinse partijen. Maar als je lid was van de People's Party, dan had je geen soort van korte aanduiding. En daarvoor werd in 1892 de uh, ja, het woord populist ingevoerd. En de People's Party is eigenlijk gebaseerd op um, een basis van georganiseerde boerenbonden in de jaren 1880, die vooral zwarte en blanke boeren in het zuiden van Amerika en arbeiders in het midwesten proberen te verenigen uh, op klaslijnen om hun economische uitbuiting te bevechten. En het is eigenlijk een beweging die heel erg begaan is met uh, ja, een democratische muntpolitiek, hogere lonen, het legaliseren van vakbonden. En die eigenlijk ook de meest succesvolle derde beweging in de Amerikaanse geschiedenis is. Een soort is. Partij van de Arbeid, ja. maar dan nog zoals het, had moet, uh, zoals het moet zijn. Ja, uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat als je, als je hangt <laughs> een beetje vanaf waar je vandaag de dag politiek staat. Maar het is inderdaad, als je naar hun originele partijprogramma's kijkt... kan je dat moeiteloos als een linkse partij typeren. Hoewel ze niet altijd netjes in de En heeft die, die beweging succes gehad? Want we, we weten niet eens dat het bestaat eigenlijk. Of heeft het bestaan, althans wij niet. En jij hebt het erop op is het verdwenen? Is het, heeft het ooit succes gehad? Ja, in de jaren 1890 was er wel degelijk een kans... dat zij uh, het oude twee-partijenstelsel gingen uh, verbrijzelen. Um, en de democraten, vooral in het zuiden... die toen hopeloos racistisch waren... en nog uh, ja, uh, verslaafd waren aan lynchen... en laten we zeggen, stembussen volpropten om toch maar een meerderheid te halen... waren doodsbang van de populisten. Omdat zij wel degelijk zagen... op een dag gaan zij ons hier verslaan. Maar aangezien ze net iets te zwak stonden institutioneel zijn de populisten in 1896 uh, met de democraten gefuseerd. En zij hebben toen de verkiezingen verloren tegen de republikein, dat is eigenlijk een fatale fout geweest voor hen, want daarna zijn zij een beetje in de obscuriteit verdwenen en is hun hele emancipatoire belofte, zo te spreken, ook verdwenen. Ja. Maar, maar dat meer dan een eeuw geleden betekende populisme toen daar dus eerder solidariteit. Ja. Uh, in, ja, inderdaad. En dat is toch wel een, nog een sprekend contrast met hoe wij het woord vandaag in Europa kennen. Als je vooral kijkt naar die populistische partijprogramma's, wat opvalt is dat dat heel concrete beleidsvoorstellen zijn. Ze willen de spoorwegen nationaliseren, zij willen de lynchwetten afschaffen, zij denken zelf aan vrouwenstemrecht, uh, zij willen een algemene herverdeling van de landbouwgrond. Dus, dus de tegenstrijding tussen populisten niet, is, is de tegenstelling tussen arm en rijk, tussen... Uh, armen, en, eh, wel, eh, zeker in Amerika... bedelaars en miljonairs, is dat het? Uh... Ja, dus ik ga niet ontkennen... dat er een retorische overeenkomst is... met wat wij vandaag als populisme betitelen. Ja, en, en dat is dan dat ze ook in een soort... goed, fout, een tweedelingsschema werken. Aan de ene kant heb je... de elite en aan de andere kant het volk. Is, is dat toch ondanks dat ze links zijn, toch ook een overeenkomst met populisme zoals wij vandaag de dag dat in Europa zien? Ja, er is zeker een overeenkomst, maar wat ik vooral wil zeggen is, wat je zegt is nog niet hetzelfde als wat je doet. Dus zij kunnen misschien retorisch gelijkaardige zaken zeggen als personen die wij vandaag als populistisch kennen, maar ik vind wel dat zij heel andere plannen hadden toen der tijd. En ze waren vooral heel erg uitgesproken over wat voor beleid gingen voeren, terwijl ...hedendaagse populisten ontzettende moeite hebben... ...om hun beleidsplannen zelf ook nog maar uh, enigszins te concretiseren. Uh, iemand als Joris Luijendijk zei dat ook. Ja, ik ben het niet per se oneens met iemand als Wilders... ...wanneer hij zegt dat de regering weer aan het volk moet gegeven moet worden... ...maar hij moet mij wel vertellen wat nu precies zijn plannen zijn... ...want er is niet eens een plan waar ik, het mee, uh, waar ik mee onakkoord kan gaan. Maar is dat dan een gemeenschappelijk iets dat populisme altijd is... ...het proberen eenvoudige oplossingen of eenvoudige antwoorden aan te dragen als de oplossing voor complexe problemen? Ik denk dat de manier waarop wij vandaag populisme kennen en de manier waarop het populisme vandaag ook politiek beleefd wordt, dat dat zeker klopt. Wat ik wil zeggen is dat nogmaals het contrast met de 19e eeuw is dat de originele populisten wel degelijk ingewikkelde antwoorden hadden op ingewikkelde vragen. Ja, ja. En latere economen en academici hebben dat ook altijd onderkend en gezegd ja, als je het hebt over de crisis van de late 19e eeuw... dan hadden de populisten wel degelijk de beste ja, oplossing. We, we, als we naar onze Europese populisten kijken... dan, dan kom je al heel gauw bij uh, Le Pen uit en Frankrijk. Die, die, die naam, wie, hoe is die eigenlijk weer in gebruik gekomen? Die, die term populisme, want dat waren we ook vergeten dat dat bestond. Ja, dus als je kijkt naar het moment waarop mensen... Of, ja, politicologen meer bepaald besluiten om uh, Jean-Marie Le Pen in dit geval als populist te benoemen, dan dateert dat eigenlijk van uh, het jaar 1984. Daarvoor werden ze dus vaak extreemrechts of fascistisch genoemd, maar vanaf dan besluiten Franse politicologen om het woord populistisch. ...toe te passen op hen. En dat heeft eigenlijk een paradoxaal gevolg gehad... ...in de zin van dat de journalistiek heeft dat woord dan overgenomen... ...en deels uit luiheid, maar ook deels uit een soort van vermoeidheid... ...met die oude termen, zijn ze dat woord dan... Maar, maar zit daar dan ook meer achter dat als je een, een club waarvan jij zegt... ...die moet je misschien als extreemrechts of vergelijkbaar betitelen... ...dat je die populist gaat noemen, maak je het dan ook salonfeerig ...en maak je het dan eigenlijk acceptabel? Wat, wat, wat, wat, wat zegt het? Ja, dus deels is dat inderdaad wat er gebeurd is. Le Pen heeft dan dat woord uh, ja, hernomen... en heeft ook gezegd... ja, uh, wij willen onszelf ook geen extreemrechtse partij meer noemen... of een rechtsnationalistische partij... maar wij noemen onszelf nu populistisch... aangezien wij in de naam van het volk spreken. Het gevolg is dus geweest dat een term die origineel is uitgevonden... om die partij te uh, bekritiseren of zwart te maken... hen eigenlijk onderhuids heeft uh, gelegitimeerd op dat vlak. Ja, als, als we nou het afsluiten... Je hebt, bent begonnen te vertellen met dat je dus een, laten we zeggen, een linkspopulisme had in Amerika. Wat voor het volk was en misschien ook wel een beetje van het volk. Ligt daar wellicht een mogelijkheid voor Job Cohen en de Partij van de Arbeid... om dat boek van jullie heel goed te lezen... zodat je, dat ze weer weten hoe het verder moet? Ja, ik of jouw denk... boek bedoel ik? Ja, ik, um, er staan heel veel zaken in het boek, dus ik weet niet of je er zomaar een activistische les uit kunt trekken. Um, het moet vooral misschien tot een bepaalde reflectie oproepen in de zin van ik vind dat ons politiek verbeeldingsvermogen beperkt wordt door de manier waarop wij vandaag het woord populisme gebruiken. En ik denk dat, er, uh, ik denk dat ons historisch gezichtveld verruimd kan worden, uh, zodat we iets beter daarover kunnen nadenken. Goed? Goed, het boek, um, ik uh, noem het nog maar eventjes... Kleine Antigeschiedenis van het Populisme van Anton Jeger. Hartelijk dank. En die ligt ook in de winkel toch, juist. Absoluut. Deze maand viert Paradiso... Mm. <coughs> Excuus. Zijn vijftigste verjaardag. Dat feest wordt door onze collega's bij Nooit meer slaap... uitbundig gevierd met een prachtige podcastserie. Maar wij besteden aan de... <coughs> Ja, ik moet eigenlijk een kuchknop gebruiken in zo'n geval. Maar ik, ik, ik kan hem niet zo gauw vinden hier in de, in de studio. Nogmaals excuses. Uh, wij besteden aandacht aan de voorgeschiedenis van de poptempel. Het uh, proto-paradiso tijdperk zogezegd. Want wat blijkt? Voor het een poptempel was, bood Paradiso al een thuis aan vrijzinnige geesten. Raymond van der Boogaert beschrijft ze in zijn boek... de religieuze rebellen van de vrije gemeente. En dat gaat over een groep gelovigen die zelfs zo vrijzinnig waren... dat ze het woord kerk taboe verklaarden... en liever spraken van een gebouw van samenkomsten. Raymond, hartelijk welkom. Uh, een groep gelovigen die het woord kerk niet in de mond willen nemen... zijn dat nog wel gelovigen? Ah, dat is een goede vraag natuurlijk. Kijk, men, men wees uh, iedere vorm van wondergeloof en bovennatuurlijkheid af. Uh, we hebben hier dus over de jaren 1877, 1880. Uh, maar tegelijkertijd vond men dat het wel heel belangrijk was... Uh, dat de mens gelovig was, dat hij een intens geloofsleven had. Ik geloof en... in wat dan? Nou, dat mocht je zelf een beetje uh, uitvogelen. Uh, als je je inspiratie haalde uit, uh, uit Bijbel, dan was dat goed. Maar je kon ook uh, elementen uit het boeddhisme nemen. Of de werken van Goethe. Of uh, een fijn schilderij. Ja. Uh, Shakespeare. Uh, uh, dat soort dingen. Maar als je maar, uh, ja, nu zou je zeggen, bevloog of meditatief of spiritueel uh, leven had ja en wie zijn dat dan wie zijn die men wie zijn die ze die uh, ja, dus dus en dit zijn de mensen die er komen. Je hebt in de Nederlandse Hervormde Kerk. heb je de hele 19e eeuw door. Het, de, de gedachte dat die kerk eigenlijk toch nog de nationale publieke kerk is. zoals die dat in de Republiek ooit geweest is. En uh, binnen die Nederlandse Hervormde Kerk. die zich als de nationale kerk ziet. heb je een enorme richtingenstrijd. Ook in Amsterdam in de jaren 1870. tussen de orthodoxen. onder leiding van Abraham Kuiper. die zich dan nog niet heeft afgescheiden. Naar de gereformeerde En de zogeheten moderne dominees. Uh, die, die afkeer van bovennatuurlijkheid. En, en het binnenlaten van andere invloeden. Uh, voorstaan. Dat is een strijd op leven en dood. waarbij die modernen. door de, de, de ouderlingen in Amsterdam bijvoorbeeld. worden opgehitst door Abraham Kuiper. om de moderne dominees. als ze de beurt hebben. in de nieuwe kerk bijvoorbeeld. het woord te ontnemen. of te zorgen dat het koor niet op, de, op het. Uh, uh, op de tribune kan. Uh, <laughs> en dat soort dingen. En dat loopt zo hoog op... dat er twee uh, zogeheten... moderne dominees zijn. Die in 1870, uh, 1877 zeggen van... nou ja nou is het mooi geweest. We beginnen voor onszelf. En dat doen we dan op een nieuwe moderne manier. He, de, de, het is een enorm dynamische tijd. Natuurlijk moet je rekenen. De, de ja, industrie maar... komt op. De handel, de wetenschap, de kunst. Helmes, ik ga naar Paradiso en het is... Is het zondag? Ja, zondag half Het is zondag half elf, ik ga naar Paradiso. Ik, heb ik dan een Bijbel bij me? Uh, dat mag, maar dat hoeft niet. kan ook een yoga dus. Ja, nee, ik wil gewoon weten. Uh, en wat, wat, nou, de, de, wat tref de, ik dan? De bijeenkomst, de samenkomst, wordt genoemd, uh, begint nog altijd met een, uh, uh, een Bijbelcitaat. En er is ook een soort van preek die niet zo mag heten. Die, uh, dat moet dan toespraak uh, heten. Dat oh, scheelt. <laughs> ja. En dan, dan wordt er een beetje... Er is geen kansel, uh, maar een soort van spreekgestoelte. Uh, nu het podium van Paradiso is zoals iets met twee lantaarns. En daar stond dan de uh, dominee, die geen dominee heette, maar voorganger. En... Um, ja, dan werd je gesticht, zou ik maar zeggen. En, en wordt er dan, je wordt gesticht, maar er wordt alleen maar gesproken. Of wordt, wordt er nee, er, was ook, er was ook een koor. En dat was, was de bedoeling tenminste een beluidend koor. Want in, in orthodox calvinistische kerken, uh, daar, daar had je die slepende op de hele noot, je kan dat wel. Uh, uh, maar hier moest het zo mooi en zo gezellig uh, uh, mogelijk zijn. Er waren ook in deze, dus van de oorsprong toch, protestantse kerk, uh, uh, non-kerk. Moeten we het dan misschien zeggen? Je had ook prachtige gebrandschilderde ramen met Goethe en Schiller en uh, Spinoza en Catharina uh, van Siena en dat soort dingen. En uh, de, dus er werd gestreefd al degelijk naar, eigenlijk naar godsdienst als een vorm van genieten ook wel. Maar dus niet in ook... een geïnstitutionaliseerde toestand waarbij je verplicht ook uh, Pinksteren, Pasen. Oh nee, nee, nee, nee, Pinksteren was afgeschaft. De, de, de, de inoculatie van de Heilige Geest, dat is is achterlijk wonder. Geloof, dat moeten we allemaal niet zo uh, letterlijk nemen. Pinksteren werd niet gevierd, hemelvaart ook niet. Want wie, wie stijgt er nu uh, ten hemel op? Dat kan helemaal niet wetenschappelijk gezien. Trouwens, de lichamelijke opstanding van Christus, dat kan helemaal niet. Kerst? Uh, ja, kerst wel. Oh, ja. dat mag je wel. Nou, maar het, het, avond ook, hervormingsdag, niet te vergeten. Het, het, uh, hervormingsdag? De, ja, dat is uh, de, de, de, de dag ja, van Luther. Luther uh, ja. 1517. Ja. werd geboycott, ja. Ja. maar Luther gold als een grote voorganger... van, van deze vorm van liberale geloofsbeleving. Maar, maar het klinkt een beetje naar een clubje mensen... die op een heel esoterische, uh, alles bij elkaar harkende wijze... van vrije geesten hun eigen feestje hebben elke zondag. Ja, ja, maar het ging uit van, de, van, de, van, de, van, de, van het vooruitgangsgeloof. Eigenlijk moet je rekenen. Dus de wetenschap gaat vooruit, de economie gaat vooruit. Eh, Amsterdam barst uit zijn uh, uh, 17e eeuwse uh, vroege, de oude Singelgrachten. Uh, uh, dan, kan, dan kan de godsdienst in deze uh, pelgrimstocht naar de mensheid, naar een betere toekomst, niet achterblijven. Maar het zijn atheïsten misschien die toch ook iets willen? Ah, ah, ah nee. nee, nee, nee. Oh. Dat, dat, dat is hun voortdurende vrees. Want omdat het een vereniging is waarvan iedereen lid kan worden, je kunt namelijk niet worden geweigerd... er is dus ook geen beleidenis en zo... heb je voortdurend allerlei elementen... die de, zich inwerken om te proberen... de vereniging de andere kant uit te sturen. En daar, uh, daaronder zijn... Uh, uh, leden van de... De Dagenaad, die dan nog een klein clubje is in feite. Ja, de Dagenaad, het was een verlichte club. Dat is, je had twee. Dat was een echt dingen. een atheïstische blik, Precies, hè? Ja, Je had maar. de Dagenaad en de Dompers. En de Dompers, dat waren al die orthodoxen. En de Dagenaad, die wilden naar het licht, naar het menselijke licht. Ja. Maar, Helaas zijn de Dompers veruit in de meerderheid. Maar Raymond, mm -hmm. jij hebt ook een persoonlijke band hè, met, met die club daar. Want als ik het goed begrijp, zijn jouw ouders daar. Ja, mijn ouders zijn daar getrouwd. Mijn, mijn grootvader was namelijk als bankier. binnen de niet geringe kapitaal van de vereniging. En toen, liet hij, toen moest zijn, of gewoon ze helemaal niet gelovig waren mijn ouders, uh, vond hij toch wel fijn dat zij daar uh, hun huwelijk lieten inwijden, zoals dat heette, midden in de oorlog. 19 -19. Maar deden ze in. dat dan omdat ze het zelf iets vonden of gewoon omdat ze aardig wilden zijn voor uh, en dat mama. Dat, uh, ja, de en Ik denk dat dat, ja, de vader van de bruid uh, moet ook iets in te brengen hebben, dus uh, zo, zo, zo ging dat. Maar in die tijd was het eigenlijk natuurlijk al een klein clubje geworden, want ze vroegen oh ja, heel snel met... dat... Ja, er hoeveel mensen zaten daar toen, dan ze vergaan? Het, was absoluut niet, het leidde absoluut niet tot een stemming van vrijheid, blijheid. Ik ben een beetje in die kring opgevoed. En dan had je niet God als morele autoriteit boven je... maar God leefde in je hartje. En je geweten moest je voorschrijven hoe te leven. Dat was eigenlijk niet minder belastend. Nee, het gaat al heel snel mis. Omdat, dat zie je natuurlijk wel vaak in de geschiedenis. Je hebt een avant-garde, in dit geval religieus, zo in 1877... En uh, die, die, zij stellen zich voor dat godsdienst heel belangrijk zal blijven, zoals dat in de 19e eeuw tot dan toe uh, in Nederland geweest is, op allerlei terreinen, de, de, de politiek, de literatuur, et cetera. Maar er komen allerlei andere avangardes op, de, de moderne arbeidersbeweging. De, de dichters van de Beweging van uh, uh, Tachtig, Soven. Op alle terrein bubbelt en kookt het in de Nederlandse samenleving. En dan zie je dus dat die avant-garde van 1877... eigenlijk binnen 20 jaar, ja, zijn dat een zo'n oude zeur. En die hebben dan al zo'n groot uh, gebouw. En bovenin hebben ze rijke leden. Dus, uh, ja, dat maar is John dit. zit volgens mij te vissen naar... waren die mensen nou niet heel erg streng voor zichzelf... en kun je nog beter gewoon bij, bij een normale kerk zitten... dan bij dit clubje, want Dank hier werd helemaal ja. elkaar... Maat genomen. Nee, dat, <laughs> dat, is, dat, toch de dat denk ja, ik eigenlijk niet. Je, je moet je voorstellen, dat zijn. zijn uh, nou ja, wij, wij als oudere Nederlanders weten nog wel de, de ochtendleiding op de zender veel van Armee. met piano-improvisatie voor en na. Dat waren. De voorgangers van de Vrije Gemeente traden daar vaak in op. En dat, uh, of zaten in het bestuur van de WPRO. En uh, uh, ja, dat waren uh, keurig uh, weldenkende uh, lieden. Geen revolutionaire inderdaad. Maar maar Misschien was jouw uh, Paradiso-clubje ook wel een typisch Amsterdams-clubje? Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was om uh, oh. een nationale godsdienst uh, te vestigen. Die, die paste bij het nieuwe liberale uh, beeld wat men had van de ontwikkeling van de natie. Maar die liberalen, die, die, uh, ja, die, die blijven klein. En die, na 1902, Eerste Kabinet Kuiper... Uh, de grote vijand, uh, uh, ja, verliezen worden die eigenlijk een klein zuiltje, zou je kunnen zeggen. En dan verliezen ze hun hegemonistische he he he uh, pretenties en mogelijkheden. Dan worden ze een clubje, zoals je meer ja. clubjes hebt in Nederland uh, ook. En in uh, 1965 is het echt... Over Gedaan. en afgelopen Nou, ja, ja, ze nemen een fatale beslissing. Er is iemand die daar een hotel wil bouwen. En dan verkopen ze de tent met grond en al. Uh, en dan laten ze een nieuw gebouw neerzetten in Buitenveld. Uh, uh, naar een ontwerp van Gerrit Rietveld. En, uh, maar daar, dan blijkt dat er helemaal niemand mee komt. En dan, dan uh, vallen ze ten prooi eigenlijk aan de enorme ontkerkelijking die in de jaren 1960 uh, in de Nederlandse samenleving plaatsvindt. En na drie jaar moeten ze dat gebouw van Rietveld al uh, uh, weer verkopen. Aan het Nederlands Israëlitisch kerkgenootschap, dat het nu wil laten afbreken. Daar moeten we trouwens erg tegen in het uh, geweer komen. Goed, en dat, dat, dat is een vervolg. En vervolgens kent het gebouw weer een nieuwe geschiedenis. Hè. Dan wordt dat gekraakt. En uiteindelijk wordt het dus de Beat Societeit uh, Paradiso... vanaf 65. Raymond van der Boogaard, hartelijk dank. En wie meer Paradiso Geschiedenis wil horen... onze collega's van Nooit meer Slapen... maken deze maand dus een podcastserie over 50 jaar Paradiso. En die kunt u beluisteren via www.wpro.nl... Les, nooit meer slapen. Goed, we zijn daar straks weer na 11 uur en gaan dan door. De week in de Pestribune Victoria Koblenko, actrice, programmamaker en politicologe Met een voorliefde voor de voormalige Sovjet-Unie. Mijn ouders zijn vertrokken uit de Sovjet-Unie in de begin jaren 90. Dus ik voel wel dat er woordjes liggen in dat hele grondgebied. Over haar documentaire De vrouw die Poetin wil verslaan. De Russische presidentsverkiezingen. En voormalig wielrenner John de Braber. Vooral als amateur maakte hij grote indruk. Het is John de Braber, die kampioen van Nederland wordt. Hij is dan toch de slimste geweest.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 Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kremer. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1.